Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Plaat. Over. Ja, zeg. Er is een briefje aangekomen in een fles. Hoe vind je dat? Over. Niet te geloven. Dat is, dat is enorm, zeg. Wat, heb je, wat is de tekst ervan? We zijn erg benieuwd. Over. Dat valt tegen. Ik dacht, schipbreukeling. En ik moet uh, te water. Maar het was een meisje uit Duisburg, Twaalf uh, jaar oud met naam en adres en die zoekt een briefvriendin ook van 12 tot 14 jaar hij, uh, hobby's zijn televisie sport <laughs> en geschiedenis <laughs> uh, het zou wel leuk zijn dat we dat morgen eventjes vermelden over ja het is dus jammer uh, dat je geen meisje bent nu hè? over ja, zullen we eventjes de vragen die ik alvast af heb. nu even inspreken? Heb je een papiertje bij Willem? Over. Nou, dat wordt gepakt. Ik had het niet bij me, omdat ik dacht dat het vanavond zou zijn. Maar uh, het komt eraan op het ogenblik. Dan, dan kan ik eraan. Nee, de pen wordt ook gepakt nu. Uh, daar is hij. Uh, ja, even wachten. Ik zit klaar. Uh, ik geef terug. Over. Ik zou graag willen dat je het gesprek, het gesprek zijn dus allemaal korte zinnen. Ik zou graag willen dat je begon met: dit is de laatste dag. Kom maar. Ja, jezus. Nou, dit gaat. Het... Want morgenochtend om puntjes, puntjes uur nou, wordt je laatst, afgehaald is... en om puntjes, puntjes uur stap je bij Warfum nee, weer niet. de bewoonde wereld ja. in. Dat zeg ik al. Punt. Was het moeilijk, wacht ik? Ja, dat is het. Uh, Over. Dan geef ik een kort antwoord. Uh, ben ik duidelijk, over? Ja, uh, alleen heb ik mijn kant in bezwaar, Godfried. Het liefste zou ik wel uh, voor die laatste uitzending mijn eigen intro willen maken. En dan de vraag, was het moeilijk daarmee eindigen, die korte intro, hè? Dus heb je dat begrepen over? Nou, als je even. Kijk, het antwoord ik geef dan een antwoord en dan vraag jij, wanneer had je het moeilijk? Ja. Ik wou wel graag dat we daarmee begonnen, want nou noem ik mijn moeilijkheden op en dan gaan we in majeur over. Ben je het ermee eens over? Ja, ik begrijp het. Was het moeilijk is de eerste vraag. De tweede vraag is, wanneer had je het moeilijk? Over. Dan antwoord ik mij één ding, namelijk s'nachts. Dan is jouw derde vraag waarom. Dan geef ik weer een korte zin. Dan is jouw vraag wat voor stemmen. Er is daar toch niemand. Dat zijn twee vragen die je stelt. Dan antwoord ik weer kort. Dan vraag je, was dat eng? dan antwoord ik weer bij zinnen en dan zeg jij ja, dat herken ik noem nog eens een moeilijkheid dan is de volgende vraag ik ben misschien vervelend, maar noem nog eens een moeilijkheid oh mijn God. dat doe ik, niet. ik, ik niet dan is de volgende vraag, dat begrijp ik niet het is daar toch stil ik hou niet mee ben misschien Komt mijn antwoord. Iets langer, per paar zinnen. Jouw volgende vraag is: Het is dus niet meegevallen. Komt mijn antwoord. Per paar zinnen. Jouw vraag: Heb je nog een speciaal avontuur beleefd? Ja, nou, weet ik niet. Komt die fles? Ook maar een paar zinnen. Zover ben ik. Over. Goudfried, dit is um, nauwelijks bij te fietsen voor mij. Bovendien maakt G toch wel bezwaar. En uh, om de volgende reden. Ik hoop overigens, voordat ik dit allemaal vertel, dat mijn stem niet te koel cool en niet te koud is. Want de, de, ik heb een heel andere bedoeling in die stem. Ik wil niet dat jij kribbig wordt. We willen ook niet eigenwijs zijn. Maar naar mijn smaak, en dat is voornamelijk G's smaak, is dit draaiboek niet haalbaar. Het is namelijk niet zo dat, ik, eh, dat de spontaniteit helemaal, spontaniteit helemaal verdwenen is. Als jij nu, daarentegen, hè, de vraag van mij: was het moeilijk? Ja? Wanneer had je het moeilijk? Uh, waarom en zo? Was het eng. Als jij die kernpunten opgeeft, dan kun jij inhaken volgens mij. Ben je het daarmee eens? Over. Uh, maar uh, jij stelt toch de vraag hè, of ik het moeilijk heb? Daar kan ik toch niet mee beginnen? Over. Ja, dat is duidelijk dat ik die st vragen stel, maar het is voor mij ontzettend moeilijk om een aantal vragen in de mond gelegd te krijgen waar ik het antwoord van tevoren al weet en de, de, de, de spontaniteit gaat totaal verloren. Als jij nou zegt tegen mij waar je het over gaat hebben, hè, dus mijn, de vragen aangeeft, dan, uh, dan stel ik die vragen gewoon He, dus was het moeilijk, vraag ik dan, He, en wanneer had je het moeilijk als je een paar dingen hebt gezegd? Maar die antwoorden van jou, die, die hoeven toch niet helemaal op papier te komen, want dit draaiboek is niet haalbaar. Over... Die antwoorden, die heb je toch niet op papier? Die heb ik, heb ik toch op papier? Over... Ja, het moet ook niet over, kort over en weer, ja. het moet langere stukken, want het is... Technisch is het niet goed. G zegt bovendien dat het technisch ook niet goed is... als het te kort heen en weer gaat. Dat heeft iets te maken met een schakeltik... die uh, in Hilversum uh, veel moeilijkheden geeft. Um, ja, ik weet het eigenlijk op dit ogenblik niet. Um, um, ik weet het begot niet. Ik geef over. Oh. <coughs> ik zal je een, uh, een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, um, um, ik zeg dat het s'nachts moeilijk is. Hè? Wanneer had je het moeilijk, vraag jij. Ik zeg s'nachts. Vraag je waarom. Door het lawaai van de meeuwen, klappen van de tent, enzovoort. Maar vooral door stemmen die ik hoorde. Jouw vraag is dan, wat voor stemmen? Er is daar toch niemand? En dat vind ik boeiend. Ik zeg ik, nee, er is niemand. Het waren meeuwen. Als meeuwen tot bedijgen komen, houden ze er een dof gemompel op na. En dat is net of een paar mannen vlak bij de tent in het donker met elkaar staan te beraadslagen. En dan vraag jij, was dat eng? En dan zeg ik, ja, je weet telkens wel dat het meeuwen zijn, maar telkens schrik je toch weer. Ik denk ook dat in zo'n primitieve toestand oude kinderangsten naar boven komen. Je weet wel, een man achter een gordijn, een moordenaar onder het bed. Dan zeg je ja, dat herken ik. ik, noem nog eens een moeilijkheid. Ik begrijp niet wat daar uh, aan mankeert hoor, maar ik, uh, ik wil het loslaten. Als ik, uh, ik wil wel een groep bezwaar horen, over. Hallo Godfried met G, de eerste keer mijn stem horen. Uh, de, ...de spontaniteit gaat er helemaal uit. Het, het wordt gelezen, het wordt een gemaakt draaiboek. En het is, de afgelopen week, is het, afgelopen week is het zo heerlijk spontaan gegaan... ...dat je proefde het gewoon. De rillingen liepen over je rug. En als dit gebeurt, dan is alle spontaniteit eruit. Ben je het daar mee eens over? Uh, ik ben het er niet mee eens, maar ik vind wel dat jullie de leiding hebben. Dus uh, uh, kijk, ik zit hier om, uh, om het uit te houden... En de uitzending is jullie zaak. Dus eh, ik, eh, helemaal niet met vrevel, maar gewoon omdat ik dat behoorlijk vind, zeg ik dus eh, dat ik van dit plan afzie. Maar ik wou dan wel graag weten wat we wel doen. Hopen. Nou, Godfried, als je nu een paar punten opgeeft... ...zoals het gisteren gebeurd is... Hè, ...en dat je dan ook langere stukken maakt... ...want als je nu over en weer... ...dat is een verschrikkelijk gehoor... ...zoals het vanmorgen was, was het een prachtige uitzending... ...en dan, dat je gewoon een blok van één of twee minuten zo doorgaat... ...je kan namelijk jezelf ook... ...wat jij als, als vragen hebt voor Willem... ...die kan je zelf ook bij jezelf stellen... ...ben je het daarmee eens over? Ben ik het mee eens... ...als dat uh, blok uh, beter is dan uh, haal ik die vragen van Willem gewoon in mijn probleem... en uh, praat een paar dingen aan elkaar. Maar het zijn wel wezenlijke dingen, hoor. Ik heb gewoon liggen be beven van de angst. Het is zo kinderachtig. Je denkt echt, er zitten mannen te praten En ik moet dat wel vermelden. Maar dan doe ik dat in één blok bij elkaar. Over. Oké, okay, we hebben elkaar goed begrepen. Ik geef je nu weer aan Willem over. Toe. Ja, hier ben ik weer. Godfried. Uh, we zijn gebleven bij een aantal aantal vragen, over ja, uh, die laat ik dus nu los en ik ga nu een paar blokken maken, ik, uh, ik wil namelijk um, in deze laatste uitzending toch het hele eiland een beetje bestrijken, begrijp je uh, dat vind ik uh, juist, het is het enige wat ik terug doe, en Um, te doen. dat wil ik goed doen en ik wil uh, een overzicht geven van al mijn moeilijkheden en, en, en ook van de mooie dingen die ik hier heb meegemaakt want ik kan het nooit willen missen hoor maar dat zal ik dan proberen te doen in een paar blokken en dan praten we daar vanavond om 9 uur of morgen om uh, 9 uur wel over uh, ik begrijp nu de richting die uh, G in wil en daar houd ik me aan. Over. Ja, uh, nogmaals, het was, uh, het was vanmiddag een prachtige uitzending. Ik heb hem in alle rust nog een keer teruggehoord. En het was een, een schitterende uitzending, werkelijk. En juist doordat het uh, door die spontaniteit ook ging. Bovendien moeten we niet vergeten dat als je van het eiland afkomt, terugkomt dus... ...je gelegenheid hebt om een overzicht te geven van wat je beleefd hebt. Misschien is de sfeer dan iets onderbroken... ...maar uh, die gelegenheid bestaat er smorgens, smorgens in ZO... En s'avonds dus, in, in uh, zomaar een zomeravond voor de televisie. Um, dus we kunnen die laatste dag natuurlijk duidelijk die, uh, die uh, toestanden die je beleefd hebt, kun je vertellen. Ik heb onder andere ook al eerder uh, uh, aanspelingen gemaakt of toespelingen gemaakt... op het feit of er s'nachts wat gebeurde, of je angst had of niet. Dat kunnen we dus weer doen. Um, is dat begrepen over? Dat is waar, je hebt gelijk. Ik heb uh, s'avonds de tijd. Um, ik zie er wel tegen, enorm tegen opvoeren. Ik zou ontzettend graag naar huis willen... Maar uh, dat uh, moet ik dan maar doen. Uh, goed. Uh, uh, uh, uh, uh, ik wou eventjes weten... Uh, dat, uh, dat, zie, dat zie ik zaterdag wel. Uh, hoe dat uh, s'avonds gaat. Of ik daar een beetje ruimte heb. Want het is vreselijk moeilijk om in, in, in korte zinnetjes... geeft gelijk dat allemaal uh, kwijt te raken. Dat ik een beetje ruimte heb. En niet alles uh, uh, opgebruikt wordt aan moeizame interviews met Jan Wolkers. Over... Ja, ja, dat, dat, dat kom je allemaal nog te weten dus. Hè? Het belangrijkste is dus dat je mij een aantal punten geeft in handen, net als gisteren, waar je die blokken op kunt geven. Hè? Um, dus die hoor ik dan van jou, en dat gaat ook over de nacht. Maar een aantal vragen dus. En vind je het eigenlijk zelf niet, Godfried, dat we uh, buiten die blokken, die spontaniteit moeten laten meewerken? Over? Ja, daar heb je wel gelijk in. Hoor. Wel gelijk in. Goed, ik ben het ermee eens. Mijn papieren zijn uh, weggewaaid. Die ga ik, ik nog in alle ijl verzamelen voor ze uh, naar uh, drijven. Over. Ja, dus nogmaals, uh, ik wou het nog even zeggen van die stem van mij. Ik hoop werkelijk dat je niet denkt dat ik het uh, langs me heen laat gaan. Ik denk erg vaak aan je. En uh, ik dacht vanmiddag opeens, liep ik in de stad, nadat je in de uitzending wat vrevelig en wat korselig was, dat het misschien aan mij lag. Maar uh, mijn gevoelens zijn daarentegen veel sterker dan die stem tot uitdrukking kan brengen. Ik hoop dat je dat wilt begrijpen, dat het dus niet een, zomaar een koude kerel is die achter die microfoon zit. Over. Willem, uh, dat heb ik geen moment uh, gedacht. Werkelijk niet. En uh, ik heb ook uh, de verbondenheid in je stem heel duidelijk gemerkt. Dat valt erg mee hoor. Zo, um Nee, ik ben met die gesprekjes erg tevreden en zijn ook een uh, ontzettende steun geweest in momenten dat ik het moeilijk had. Maar ik heb toch geen moment gedacht, ik wou dat mijn weg was, dat niet. Ik heb het wel willen volhouden. Nou zeg, zullen we afsluiten? Over. Ja, dat, uh, dat kunnen we het beste doen. Om negen uur kom je in ieder geval terug, heb ik begrepen. Vanavond dus. Hè? Om, uh, om die uh, vragen door te geven. En even door te praten. Dan heb je misschien uh, die blokken en zo klaar. Uh, ik dacht dat dat het voorlopig was. En uh, eet wat. En misschien een flesje wijn. Hè? Uh, sterk, het is niet, zo al, uh, niet al te lang meer. Uh, je komt gauw terug. Uh, Oké. Okay. Uh, het laatste woord is naar jou voordat ik ga afsluiten. Over. Uh. Nee, ik ga nu als de bliksem mijn papieren halen, we zijn al 100 meter ver. Over en sluiten.